Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. We zijn los. De nieuwe week is er weer, dames en heren. Een beetje onguur begin van de week. Een beetje koud, een beetje winderig en zo. Maar... Een beetje wisselvallig. Ja, wisselvallig. wisselvallig. Ja, dat zijn wij ook. De en oh, okay. ene keer zijn we chagrijnig en de andere keer zijn we vreselijk vrolijk. Ja, want... Maar als we hier zitten zijn we toch zo... Ja, oh, zo blijde. <laughs> zo blijde. Nou, hij zegt zo. Oh, natuurlijk, dat is toch wel leuk om... Uh, de mensen tijdens hun lunch weer een beetje... ja, vitamintjes mee te geven. Muzikale en informatie. En vooral, uh, ja... We hebben vandaag... Het is maandag... dus we gaan kijken straks of we contact kunnen krijgen... met onze de heer Van Nes... met zijn weekendreport. En uh, verder hebben wij straks het recept. Hoe dat nog. Natuurlijk een 3 in één. En we hebben wat artiesten in het licht. Woeie. Dus dan zijn alle vaste ingrediënten... Weer aanwezig kunnen wij niets anders doen dan nu gewoon een hartstikke lekkere, smakelijke lunch wensen. Een lekker warm kopje soep. Of zo. Haast ja, wel nodig, nu hoor. Broodje broodje cricket. Okay. <lacht> een broodje hamburger. Ja. Ha. Nou, onze lunch bestaat uit een speculatie. <lacht> Klopje koffie. Klopje koffie. <laughs> nou, dat geeft toch niet? We zijn ogen. De, de, de gezelligheid stilt onze honger. Zo. <laughs> maar goed, evengoed. Uh, ja, we gaan weer een hele week uh, stand voor het lunch tegemoet. Met, uh, in ieder geval vandaag natuurlijk ik door de woensdag uh, ben ik er samen met Dolly en... Donderdag hebben we Dolly met Roy. Nou ja, wat een feest allemaal weer. Zullen we maar beginnen dan? Laat ons uh, beginnen. Ja? Waar beginnen we mee vandaag? Wil jij nu vertellen? Wedden. Oh. Wedden? Ja, met een 3-1. als dus ja, te doen gebruikelijk. Hè. Ja, we beginnen altijd met een 3-1. Ik vind vandaag weer een leuk hoor. Ja, ik vind het een leuk. Weet je wat je... we vandaag gaan doen? Cornelis Vreeswijk. Ken je die? Yes. Die ken jij wel. Dus. Yes. Ja, maar nou niet eens een keer De Nozum en De Non. En niet eens een keer Veronica. Maar gewoon een paar andere leuke liedjes. Schrijf meer leuke liedjes. Heel veel. Ik heb er zelfs één uit Zweden. Met een Zweedse tekst. Ja. Ja, daar woonde hij. Daar woonde hij. Woonde? Hij al een tijdje dood, hoor. In 1987 is hij al overleden. Daar woont hij nu jaar. onder de aarde, denk ik. Ja, onder, op 50 jaar geleefd ja, hebben we jong hè, heel jong hè? Maar goed, die informatie zal ik u straks nog iets meer over vertellen. We gaan eerst naar hem luisteren. 3 in 1 in 1.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 I'm Ik vi we leven in eeuwigheid, vast de dood is de zoals de mensen weten. Anders zeggen, lukken is in ogenblik, fast om nooit harnifat, het die de mensen in en hals, vijandekamerad, kleding hij is cirkelar, eller rakt dit je wil. Om duw stel langtief van, eller tett in. We spar al de lonen. Tijmorgen en efters. En rees de glas, som volgend uur feesten. Is snel en goedhart. Fijne kamerat. Glad jou zo. Deelborg Tar vi het kort På banen I sommartid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 En uh, daarvoor hoorde u Sommerkort. Dat was een Zweeds liedje van hem. En daarvoor weer Jantjes Bloes. En Cornelis Vreeswijk. <coughs> hij werd geboren in 1937 in IJmuiden. En hij overleed in uh, 1987 in Stockholm. En zijn vader was Jacob Cornelis Vreeswijk. En die had een taxibedrijf, een garagebedrijf in IJmuiden. En in 1950... Uh, ...emigreerde het gezin naar Stockholm... ...waar vader Vreeswijk dus ging werken als automonteur. En in 1961 ging het terug, uh, gezin weer terug naar Ermuiden... ...maar Cornelis bleef in Zweden... ...omdat hij daar een carrière wilde opbouwen. Nou, dat is dus ook wel gelukt. Uh, hij was wel buitengewoon omstreden. Bepaalde liedjes mochten niet gedraaid worden op de radio. En uh, hij had ook een zeer turbulent liefdesleven. Hij hield van drank en vrouwen... Elk artiest, eigenlijk niet, zou ik bijna zeggen. En um, hij had ook nog een behoorlijk conflict met de Zweedse Belastingdienst. Waardoor hij in 1987 eigenlijk berooit stierf. Maar uh, in Zweden is hij nog steeds een grootheid. Er was zelfs, dat is, las ik net uh, helaas, gesloten in 2011. Ik ben er zelf nog geweest in 2010. Jo. Ja, ik had toen even kortstondig een vriendinnetje in Zweden, in uh, Stockholm. En uh, die had mij een weekendje uitgenodigd, dus toen ben ik daarheen gegaan. En toen heb ik ook het Cornelis-Vreeswijk museum, museum gezien. En dat was, uh, dat was helemaal de moeite waard. En er is in, zoals in Stockholm zelfs een Cornelis-Vreeswijkplein. Dat geloof je niet, maar het is echt zo. Ik geloof. En uh, er is ook elk jaar nog steeds een Cornelis-Vreeswijk-dag... En op dat plein worden dan, eh, ook, komen dan ook allerlei troubadours, zingers, songwriters eh, bij elkaar. En die daar dan gewoon ook hun eigen, maar ook vooral zijn repertoire nog steeds zingen. En eh, Ook zijn, zijn sterfdag, 12 november 1937, wordt nog steeds eh, herdacht in, eh, in Zweden. Hij heeft ook een zoon, Jack Vreeswijk, en die is in de voedsel voor eh, voetsporen van zijn vader getreden... en uh, speelt ook zijn werk af en toe. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte. En in de Muiden is... Uh, in Nederland is nog steeds een genootschap... dat het uh, werk van Vreeswijk onder de aandacht houdt... het Cornelis Vreeswijk genootschap. En in de Muiden, uh, bij de Zuidpier... daar staat zelfs een borstbeeld van uh, de man. Want ook in de Muiden zijn ze nog steeds trots op hem. Cornelis Vreeswijk dus. En uh, dat was de 3 in 1 voor vandaag. Artiest in het licht, ja. Zullen we dat maar eens doen? Ja, ja, ja, ik heb er een paar hoor. Ja. Als de jingle komt, ja. Ik denk, wat blijft hij nou, maar komt... Artiest in het licht. Nou, laten we eens beginnen met Buck Owens. Met Act Naturally. They're gonna put me in the movies. They're Well, I'll bet you I'm a gonna be a big star Night with an Oscar, you can't never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can't act naturally We'll make the scene about a man that's sad and lonely and baking down upon his bended knee I'll play the part but I won't need rehearsing All I'll have to do is act naturally Well, well I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can't never tell. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so. Ja, dat was even een voorschotje op het programma van vanavond hè? tussen zes en acht, Want dan krijgt u alleen maar country cowboy muziek, zoals wij het altijd noemen, cowboy muziek. En uh, dit was Buck Owens. En het is vandaag zijn overlijdensdag, dames en heren, want hij overleed op 25 maart 19, of ja, 2006. En uh, dan moet ik weer even de gegevens erbij pakken. Hè? Even, de, de, de, de. even ja. dossier. Even dossier erbij. <laughs> ja, dat hoort er zo bij niet. Uh, hij werd geboren in Sherman. Dat ligt in Texas. En dat gebeurde op 12 augustus 1929. En hij overleed op, in Bakersfield op 25 maart 2006. Uh, de man heeft in Nederland uh, één grote hit gehad. En uh, dat was het liedje Amsterdam. En het liedje wat u net hoorde, dat is natuurlijk vooral. Uh, dat heeft vooral geen eieren gelegd. Omdat het uh, een liedje was dat uh, voorkwam op een Beatles-LP, de, de LP Help. Waar Ringo Starr ditzelfde nummer zong: uh, Act naturally. Doe maar gewoon. Doe je gek genoeg. Goed, <lacht> dat was <lacht> Buck Owens. Um, we hebben er nog één. Ja, we hebben er nog meer. Maar voor nu dan even, hè? Voor nu. Voor nu doen we er nog één. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja ik waar de climax voor later op. Alpest in het licht. Dit is Jeff Healy. Healy. Healy. Oftewel de Jeff Healy Band. Girl, you're looking fine tonight. And every guy has got you near his side. What you're be with a clown like me is surely one life's little. Jeff Healy Band was dat en uh, het uh, nummer dat heette Angel Eyes. En uh, het is vandaag zijn geboortedag van de heer Healy. Hij uh, werd namelijk in 1966 geboren op deze datum. Uh, en dat gebeurde in Toronto. Jawel. En hij heette officieel Norman Jeffrey Jeff Healy. En uh, hij is vooral bekend geworden aan het eind van de jaren 80... En een van zijn, als blues- jazz en jazz is, en ja, een van zijn ja, gimmicks, of ja, ik weet niet of je dat nou een gimmick Maar in ieder geval, hij viel wel op, door het feit dat hij blind was, uh, door een uh, retinoblastoom, een retinoblastoom, zo heet dat. En dat is een tumor in het oog. En zijn ogen moesten geamputeerd worden. Eh, dat werd heel te niet van om toch eh, gitaar te gaan spelen. En eh, wat zo opvallend was aan hem, dat is dat hij niet de gitaar om zijn nek had. Maar hij zat op een stoel en had de gitaar plat op zijn schoot liggen. En zo speelde hij op een fabuleuze manier. Gitaar. Te, eh, ja, Healy, Jeff Healy dus moet ik zeggen. Zijn verjaardag vandaag. Hij zou anders, ja, 1966, dan zou die eh, ja, nog uh, 53, 53 worden. 53 man. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat is, is nog wat. Maar uh, hij heeft uh, dat niet mogen halen. Want 2006 was het over met hem. Toen was hij 40. Ja. ja. Nou, Beb, uh, ben je daar klaar voor het nieuws? Ja, we gooien er wat nieuws tegen. Ga je er wat nieuws tegen gaan gooien? Ja, maar toch. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een vrouw is zondagmiddag ernstig gewond geraakt... nadat zij rond kwart voor vijf... met haar scootmobiel op het zebrapad bij de Lange Maat... werd aangereden door een auto in Velzerbroek. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter... die in de buurt van het ongeluk landde, kwamen direct in actie om te helpen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerst hulp verleend... Hierna is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse stelde een onderzoek in... hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Al heb ik dat gezien. Ik reed er net langs. Ja? ja toevallig. Dat is nou, ik het zeg, maar ik rijd reed, ik er reed toevallig langs... met, met uh, taxi ja. vanuit, uh, de taxi vanuit de ruïne van Brederode. Ja, mm. ja. ja. Nou, In een Muiden is zondagochtend de persoon van de Zuidpier... gesprongen om zijn hond te redden... Deze was rond half elf te water geraakt. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden ingezet. De melding was dat de hond en het baasje op de Noordpier in het water terecht was gekomen, maar dat bleek de Zuidpier in de Muiden te zijn. Een deel van de hulpdiensten stond daarom ook nog eens verkeerd. Zowel de hond als het baasje zijn door de hulpdiensten uit het water gehaald. De woordvoerder kon echter nog niet zeggen of het slachtoffer een man of een vrouw was en hoe deze persoon er na afloop van de reddingsactie aan toe was. Dat was wel heldhaftig van hem. Een fietser is zondagmiddag op de hoofdweg van de weg geraakt... en in het water beland in Hoofddorp. Omstanders die het zagen gebeuren sprongen direct achter de man aan. Maar nog voordat de hulpverleners aankwamen... hadden de omstanders de man al op het drogen gehaald. De wat oudere man is voor controle wel naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de snelle hulp van de omstanders was de inzet van brandweer... en de gealarmeerde traumahelikopter niet nodig... In zijn in Hoofddorp, zijn twee 15-jarige jongens zondagavond van hun fiets geduwd, geslagen en beroofd door twee jonge mannen. De politie is op zoek naar getuigen. De slachtoffers fietsten rond 20 uur over het fietspad op de zuid toen ze werden aangesproken door de twee jongens. Dit twee wel duwden de twee slachtoffers van hun fiets en begonnen ze ook te slaan. De jongen hoofddorpers moesten hun persoonlijke bezittingen afgeven... en daarna zijn de twee straatrovers ervandoor gegaan op een zwarte scooter. Vermoedelijk een Vespa, in de richting van Nieuw-Vennep. De politie heeft nog naar ze gezocht, maar ze zijn gisteravond niet meer gevonden. De politie heeft zijn elementen van de daders bekendgemaakt. Het gaat om twee lichtgetinte jongeman. De bestuurder van de scooter was stevig en had donkere ogen. Hij droeg een zwarte jas met een gele hoodie en een zwarte broek... En de bijrijder had een slank postuur en droeg een zwarte broek. Tot zover het regionale nieuws van half twee vandaag. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De afgelopen nacht en vanochtend trokken enkele buien over de regio... naar het zuidoosten. Vanmiddag is het droog en hebben we een afwisseling van wolkenvelden... en geregeld zonneschijn. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig in de polder. Krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt niet, naar, stijgt naar waarde omstreeks de 10 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden... en opklaringen. Heel lokaal is een klein buitje mogelijk... maar over het algemeen blijft het dan droog. De noordwestenwind neemt in kracht af... De temperatuur daalt vannacht naar 4 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het is lokaal, is nog steeds een licht buitje mogelijk. De noordwestenwind waait overwegend matig. De temperatuur stijgt morgen wederom naar zo'n 10 graden. Ook de rest van de week gaan we profiteren van een hoge druk. Dan is het rustig en overwegend droog... met naast wolkenvelden ook geregeld zonneschijn. De temperatuur gaat later van de week oplopen naar... 14 à 15 graden aan het eind van de week. Dit is het weerbericht van Rico Schreuder. Dat was het weer. I'm locked in tight, I'm out of range I used to care, but things have Trying to get as far away from myself as I can Some things are too hot to touch The human mind can only stand so much You can't win with a losing hand I feel like falling in love with the first woman I meet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 I just don't show it You can hurt someone and not even know it The next 60 seconds could be like an eternity I'm gonna get low down, I'm gonna fly high All the truth in the world adds up to one big lie I'm in love with a woman who don't even appeal People are crazy and times are strange I'm locked in tight, I'm out of range I used to care, oh but things have changed Yeah, I used to care, but things have changed van de sidekick. En zo ben je elke keer weer verrast waar die sidekick nou weer mee aankomt. Ja, wie meer, ja, ja. Dit, dit was Curtis uh, Stigers. Stigers. Wel een bijzondere veelzijdige artiest die wij ja. vooral kennen van I Wonder Why uit 1991. Oh. Dat was dus echt een grote hit van hem en toen klonk hij ook heel soulful. Oh. Maar hij zingt ook rock, hij zingt ook blues en dit was dus zelfs ook een beetje jazzy. Ja, een tijdje leuk geleden van. zag ik een heel mooi ding van hem langskomen: ja. en Dat was the Man in the Mirror. Dat was een eerbetoon aan Michael Jackson's voor zijn 60 verjaardag. Ja. Nog voor alle ellende was rondgebarsten rond, uh, ja. rond Michael. Uh, ja. Een uh, zeer veelzijdige opvallende artiest. Curtis Steigers. Ik dacht, we doen ja, gewoon even nog. een lekker muziekje terwijl u de afwasmachine vastvult. Want dat kan ik me zo voorstellen. Nou, dat ik hoeft helemaal vaak... niet hoor. Je hebt ook mensen die rond kwart voor één pas gaan lunchen. Ja, ja, ja, maar ik heb het even over die gelijk met ons zijn begonnen. Oh, die. Ja, dan ja. zie ik dat gewoon voor mij. Ja, ja, dan ja. zie, <lacht> zie je ze gebukt boven de afwasmachine staan. Ja, ja. Ja, dat kan ik ben. Jij bent een beelddenker, dus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Nou ja, oké, okay, het kan. Uh, dan zal je misschien bij het volgende nummer uh, ook een, een beeld hebben. Verras me. Oh, ja, dat, ja, artiest in het licht, hè? Ja. Ja, de grootheid is jarig vandaag. Ja. 72 wordt hij. Oh, wat een leeftijd. Goed. Um... Artiest in het licht. Elton John. Tiny Dancer Vind ik persoonlijk een van zijn mooiste Maar ja, wie ben ik? Maar hij is geboren als Reginald Kenneth Dwight. En dat is gebeurd in Pinner, Middlesex op 25 maart 1947. De man heeft uh, ruim 300 miljoen platen verkocht uh, gedurende zijn carrière. Dus dat is, uh, dat is nogal wat. En van bijvoorbeeld de single uh, Candle in the Winter in 1947... Uh, kijken toen Diana overleed. Ik weet ja, het al niet meer. Oh. Uh, de, alleen van die single werden er toen al 33 miljoen uh, exemplaren verkochten, de remake van Candle in the Wind. En als alles um, volgens plan verloopt, hebben we nu aan, ons, uh, aan de telefoon onze weekendreporter. Ja, ik hoor hem ergens. Ja, ik ben er in ieder geval. Ja. Die loopt. Komt er dan. Nieuws uit Zandvoort van onze razende reporter Joop Van Es junior. Daar was hij al. <laughs> Natuurlijk, Joop, vergeet die jouw jingle toch niet. Kom nou, dat doen we niet hoor. Hoe is het meantje? Ja, meentje. druk. Druk? Je bent slecht te verstaan, Joop. Joop, Joop, je bent heel slecht te verstaan. Ik hoor, je, ik hoor je bijna niet. Nou, het, blijft, het blijft een beetje problematisch. Weet je wat we doen? We bellen je nog even opnieuw. Zullen we dat even doen? Ja, we bellen je nog even opnieuw. Kijken of het dan beter gaat. Dus je belt je nu gaat je nu weer terugbellen. Oké. Okay. Okay. Uh, tot zo. Hoi. Weet je me? weer? Nou, maar we nu kijken of het beter gaat. Ja, nou, we weten het niet, uh, Ja, nu gaat het een stuk beter. Ja, een oh, stuk beter. goede zaak. Het is wel raar met die nieuwe telefooninstallatie. Ja. vind ik. Ja, maar uh, zo, ben je, zo ben je een stuk beter te verstaan. Dus, Oké, okay, Nou, daar dus ben ik blij om. Welkom in ja. het programma. Dank je wel, dank je wel. En goedemiddag aan jullie en de, en de luisteraars uiteraard. Ja. En de vraag is altijd, wat heb je gedaan van het weekend? Ja, ja dat was de ja. vraag. Ja. Wat ja. heb je ja. gedaan ja. Joop? Nou, het begon donderdag al eigenlijk, want eh, lunchroom Robbel, die is de laatste tien dagen was die dicht voor een kleine verbouwing. De bar is verbouwd, er is een zitbar gekomen, de voer is ver vervangen en er uh, hele nieuwe opstellingen gekomen. Het ziet er heel fris uit en dan werd uh, donderdagavond werd officieel geopend. Heel leuk, heel druk en uh, het ziet er goed uit. Dan ben ik uh, vrijdag bij een presentatie geweest van de politie en de brandweer over inbruikpreventie en uh, wat te doen bij brand. Dat was in pluspunt Noord. Dat was speciaal bedoeld eigenlijk voor senioren. Helaas waren er maar... Nou, zes dames, oudere dames. En uh, ik zei de gek, en uh, stel je politieagenten en brandweerlieden. En dat was heel interessant. Uh, een heleboel mensen, ik heb zo'n presentatie zelfs eerder gezien, maar een heleboel mensen wisten niet wat, wat bijvoorbeeld te doen met, met, met een brand. Wat, wat te doen met uh, als er vlam in de pan is gekomen. Wat te doen met... Uh... Een uh, uh, uh, uh, overstroming, dat soort zaken allemaal. Nou, dat werd allemaal uitgelegd en uh, het werd heel goed ontvangen. En ik, uh, ik mag daar een artikel van maken en ik hoop dat mensen daar bepaalde dingen van leren. Het was echt heel interessant om dat weer eens hier keer te zien. Tot dus zaterdag was het eigenlijk alleen maar een sportdag. Want uh, de dames van SV Zandvoort, die speelden thuis tegen het derde team van DSS. En die hebben ze gewonnen met 4-3. Uh, het ging niet makkelijk: 2-0 voor, 2-2 gelijk, 4-2 voor en uiteindelijk 4-3. Maar toch die drie punten in de knip. En uh, de, uh, de grote uh, concurrent Stormvogels heeft bij IJmuiden verloren, of tenminste gelijk gespeeld, waardoor hmm. Zandvoort nu de koppositie heeft. Kijk, nou, leuk. Ja, Goh. dat is mooi. Dat is mooi Gaat het over voetbal of ging het over? Dat ging over voetbal. Ah, Oké. Okay, ja, ja, ja, want dat had je en niet. En ben ik bij twee basketbalwedstrijden geweest. De dames van de Lions die hebben gewonnen thuis in een, in een buurderby zou ik bijna zeggen, want ze speelden tegen Overveen met uh, 42-32. En de heren hadden eigenlijk een makkie aan de reserves van het Amsterdamse Blue Stars en die wonnen met 90-54. Uh, zondag, ja, werd ik om vier uur gebeld van wil je even komen? Want we hebben een uh, concert. Nou, dat is dan lekker aangekondigd. Nou, dat bleek een concert te zijn van het Sanders Mannenkoor. En die hadden ze speciaal ingelast in Theater de Krocht voor hun donateurs. En de adverteerders in hun. Nou, periode. Ik geloof dat het bij 12 jaar uitkomt. Heel leuk, heel verrassend. Na afloop was er een koud buffet. En ja, het blijft een herenkoor. En dat hoor ik toch liever dan een gemengd koor, Ruud. Ik weet wat jouw mening daarover is. <laughs> en Ze hadden, ze hadden allerlei uh, verschillende soorten muziek. Uh, ze hadden van Mozart, ze hadden Russische muziek... ze hadden Franse muziek, ze hadden Spaanse muziek... ze hadden Nederlandse muziek. En het was heel, heel afwisselend en zo is dat koor ook. Een koor het, uh, bestaat uit 42 leden op dit moment... en 7, uh, nee, 32, er, nee, 35 konden er aanwezig zijn. Heel leuk dus. Nou, dat was eigenlijk mijn weekend... maar er uh, komt nog meer, want... Uh, komend weekend is het sportiefste weekend van Zandvoort. Ik weet niet of jullie dat al over hebben gehad. Nee, nee, nee. Dat, dat is zaterdag met de wandeltocht, de 30 van Zandvoort. En uh, de, de omloop van Zandvoort, een wielerprestatietocht. Uh, en zondag hebben we de uh, Runner World Zandvoort circuitrun. Die bestaat uit diverse onderdelen. En uh, dat, het hoofdonderdeel is een 12,5 kilometer run vanaf het circuit over het circuit heen. Dan het strand op. Het strand op, tot aan de boulevard, de boulevard Wood bij de reddingspost. Dan ga je boven, terug naar het Centrum en terug naar het circuit. 12,5 kilometer per loop, doen 13.000 mensen aan mee. Hallo. Ja, ja, ja, dat is ieder jaar geweldig leuk. Ja, ja super. Loop je en, ook mee met nou, ik, ja, ja, met, ja. met schoetmobiel. Ja. <laughs> Jij loopt met je schoetmobiel mee. Achterbevoorrader ja, me ja, aan de, de, de voorsterie ja, in die, die, die, die heb ik op mijn bult. <laughs> maar daar kan ik ook bij doen. Ja, maar maar zondag, zondag, zondag is er ook, tijdens die run, die komt er langs het Amsterdam Beach Hotel, is daar een optreden van, van Live Ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt. En die bestaan op dat moment 12,5 jaar. Leuk zo'n uh, zo uh, verjaardag, en het wordt dan gevierd ge ge ge met een gratis concert in Amsterdam Beach Hotel. Nou, wow. Leuk of niet? Ja, hele, tuurlijk, ja, Hartstikke leuk. Ja, absoluut. Ja. Jammer dat ze ja. zo hard langs lopen, maar de, de, de kijker kan even blijven hangen. Ja, <laughs> ja. ja, ja, ja goed, dat is, dat is de bedoeling eigenlijk. Ja. Ja. Wat de ja. Ja. Maar het is, de, het is, de, de, de luisteraars moeten rekening houden met het dat de diverse straten zijn afgesloten, dat er niet geparkeerd kan worden en dat je dus de aanwijzingen moet volgen van de uh, verkeersbegeleiders. Ja, okay. uh, ja vaak is dat een probleem, maar er is niks anders aan te doen. Nou, we zullen, nou het even leuk, leuk weekendinformatie. Ja, we zullen het even uitzoeken en dan gaan we dat in ons programma even melden okay. hoe het precies in elkaar zit. En er nog één ding, Ruud, als het even mag. Ja. De, de, de nieuwe kinderkunstlijn, de 12e wordt geopend officieel ja. in het Sanders Museum. Ik weet niet of jullie het daarover hebben gehad. Nee. Uh, nou, alweer een tijdje nou, geleden, maar nu is het echt actueel. Ja. Oké, okay, ja. alle groepen 8 van de Sanversen scholen, inclusief de school, we doen vaak niet aan evenementen mee... Die hebben daarin meegewerkt. Ze hebben allemaal schilderwerken gemaakt... onder leiding van Marianne Rebel en ja. uh, Helen Jansen. Ja. En uh, daar zit er juweltjes bij hoor, echt waar. Okay. Nou, we kijken. Het is een heleboel hangen er in de etalages van diverse samples ondernemers. En uh, ja, uh, kijken gewoon. Nou. En uh, donderdag vanaf 2 wordt het geopend uh, vrij toegankelijk voor iedereen in Sander's Museum. Hartstikke leuk. Hoor. Toch? Ja, ja, ja, ja. ja, ik geloof dat Jan ook even bij Zandvoort, uh, Goedemorgen Zandvoort was afgelopen zaterdag. Ja, ja klopt. Het is natuurlijk altijd ja, een geweldige onderneming van dat. Nou, dan zullen we er ook nog wel, wel even hebben. En donderdag de release van de videoclip van Wendy Moore, ja. dat moet toch al wat zijn. Ik ben bij een van die opnamedagen geweest. Uh -huh. Nou, dat wordt wat hoor, er is flink geld in gestoken en het wordt echt een goede clip. Absoluut. Nou, we zijn vreselijk benieuwd. Ja. Uh, we danken je weer voor je uh, uh, bijdrage, want uh, het nieuws komt eraan. Dankjewel. <laughs> ja, de klok is onvermiddellend. Fijn naam, ja, ja, Dank uh, je, dan dan dan dan Hoi, Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. VFM. VFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...